Ik wil het hebben over de belofte aan Abraham Mijn vraag was eigenlijk van Op een gegeven moment lees je de belofte aan Abraham Dat hij dus tot een zegen zal zijn Dat hij gezegend zal worden tot een groot volk Maar ook dat zijn zegen Zo zal zijn dat alle volken ter aarde Gezegend zullen worden Mijn vraag was eigenlijk van Kunnen we dat merken? Kunnen we dat heden ten dagen nog steeds merken Dat God die belofte gegeven heeft En wat heeft dat uitgewerkt In de loop der geschiedenis? Nou, vandaag ga ik de, de grondlaag leggen eigenlijk. Dus ik ga eerst een stukje in op het leven van Abram. Wat heeft bepaalde beloftes aan Abraham uitgewerkt? En ik hoop dat er later nog wat meer delen komen. Ik wil hiermee beginnen. Genesis 11 vers 31. En Thera, de vader van Abram, nam Abram zijn zoon en Lot zijn kleinzoon, de zoon van Haram en Sarai zijn schoondochter, de dochter van zijn zoon Abraham. En zij trokken met hen uit Ur van de Galdeeën om naar het land Kanaan te gaan. En zij kwamen tot Haran en bleven daar wonen. Nou, er waren een aantal dingen die mij opvielen. Ten eerste de namen eigenlijk. Terah betekent vertraging. Dat is de Hebreeuwse uitleg, vertraging. Nou, dat klopt ook, hè. Hij is nooit in het land Kanaan gekomen. De een of andere reden. Er staat ook niet in de Bijbel of hij dus een openbaring heeft gehad... Of God tegen Tera heeft gezegd: van Trek uit je vaderland en ga op naar Kanaan. Zoals bij Abraham gebeurd is. Helemaal niets van dat. Tera vertrekt naar Kanaan, staat er. Neemt Abram zijn zoon mee en Lot zijn kleinzoon. En Sari zijn schoondochter. Nou, dat is raar, hè? Want dan staat er in Genesis 20: dat Abraham zegt tegen de Farao: oh, Maar Sari is ook echt mijn zuster. Zij is de dochter van mijn vader. Nou, dat is raar, hè? Dat Tantera zegt schoondochter in plaats van dochter. Wat de reden daarvan is, weet ik niet. Maar het viel mij op. Is er wat plaatsgevonden? Vindt hij het makkelijker om over zijn eigen dochter te praten als schoondochter? Geen idee, maar ik vond het wel een beetje vreemd eigenlijk. Dan even over de reis. Er wordt heel vaak gezegd dat Ur, dat het hier ligt in Babylonie. Wordt eigenlijk... Althans, ik heb eigenlijk nooit anders gehoord. Tot ik erachter kwam dat Urza ook hier kunnen liggen. Daar zijn dus ook bewijzen van. En dat klinkt veel logischer, want hier ligt Ararat. Daar is de ark van Noach gestrand op de bergen. Daar hebben ze ook resten gevonden. Ligt in Turkije, die berg. En dan is dat veel logischer, hè? want waarom zou Tera vanaf hier... een hele omweg maken naar Haran en dan naar Canaan? Het zou veel logischer zijn als die hier zijn met een weg... Want hier, van Ur, heb je dus een handelsweg rechtstreeks naar het kruispunt van die tijd. En dat was dus, zeg maar, Jeruzalem. Had je handelswegen rechtstreeks naar Egypte en rechtstreeks naar de bovenkant. Dus waarom zou Haran zo'n vreselijke omweg gemaakt, of Thera, zo'n vreselijke omweg gemaakt hebben naar Haran... ...als hij rechtstreeks naar Canaan zou willen? Zou je dus eigenlijk vergist hebben? Ik denk het niet... Ik denk dat het veel logischer is dat hier Ur gelegen heeft en dat hij dus op de heenweg rechtstreeks naar Kadan onderweg was en hier gestrand is in Haram. Waarom hij daar gestrand is, staat nergens vermeld, maar hij is niet verder gekomen. En in dat Haram krijgt Abraham zijn openbaring. Wat jammer is dat Tera niet meer de god diende, de god van Noach. Want dat was eigenlijk de God die zijn geopenbaard had aan Noach. Die Noach en zijn gezin gered had in een grote vloed. Jozua zegt, zo zegt de Heer, de God van Israël. Aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen van oude tijden afgewoond, namelijk Tera, de vader van Abraham en de vader van Nahor. En ze hebben andere goden gediend. Dus niet God, maar helaas, ze zijn afgeweken en ze hebben God niet gediend. Kende Abraham God? Er staat niets van in de Bijbel. Dus blijkbaar is op het moment dat Abram die openbaring krijgt... is voor Abram de eerste keer dat hij in contact komt met God. Heel opmerkelijk, want als je een lijstje maakt met wie heeft Thera nou samengeleefd... dan zie je dat hij dus met Noach 130 jaar samen heeft geleefd. Noach was een ooggetuige en overlevende van de grote ramp. En Sem zijn zoon ook overlevende en... O, Daar heeft hij 205 jaar mee samengeleefd. Met de zoon van Sem, Arpagrad, ook 205 jaar. Met Sela, hey, dat is dan een hele rijtje geslachten. Tera is het tiende geslacht. En Tera leeft niet meer met God. Zouden Noach en Sem niks verteld hebben? Daar geloof ik niks van. Ik denk dat ze heel veel verteld hebben aan de mensen om hen heen. Hoe God hen gered heeft. Hoe ze met acht personen als enige zijn overgebleven van die vreselijke vloed. Dus het is heel opmerkelijk dat ze in een tijdsperiode van tien geslachten... ...God niet meer bestaat voor de mensen. Althans, voor het geslacht van Thera. Nou, ik heb ook even een lijstje gemaakt van Abram. Abram heeft daar wat iets minder getuigen mee gemaakt... ...omdat de rest al overleden was. Maar Abram heeft wel nog 150 jaar samengeleefd met Sem. Heeft hij Sem gekend? Geen idee. Er staat niks van in de Bijbel. Maar hij heeft wel de mogelijkheid gehad om met een ooggetuige en overlevende te praten. En een behoorlijke periode, hè? 150 jaar. Abram krijgt de openbaring en God zegt tegen Abram... ga uit uw land, uit de familiekring, uit het huis van uw vader... naar het land dat ik u wijzen zal. Het huis van uw vader was best moeilijk voor Abram. Want Abram was 75 jaar stater... maar dat was ook het jaar waarin zijn vader was overleden. Thera is overleden toen Abram 75 jaar werd betekent dat dat hij al overleden was toen Abram wegging, staat niet in de Bijbel. Maar het zou zomaar kunnen, dat hij eigenlijk al geen huis van zijn vader meer had, omdat zijn vader was overleden. Zijn moeder was al overleden, dus Abram was op dat moment wees, net zoals Lot. En ik denk dat wat dat betreft hun ook naar elkaar toetrokken, omdat ze allebei exact dezelfde ervaring hadden. Maar wie was nou de heren die Abram die opdracht gaf? Dat zal Abram zich best afgevraagd hebben. Ineens vanuit het niets krijg je die opdracht. Dan wil ik even een filmpje laten zien. Dit zijn de planeten die we kennen. Mercuri, Mars, Venus. Dan krijg je de aarde, die is ongeveer even groot als Venus. Dan krijg je Neptunus, die is al stukken groter. Uranus is ongeveer even groot, is ietsje groter als Neptunus. Dan krijg je Saturnus, die is nog veel groter. Dan zie je dat de aarde eigenlijk steeds kleiner wordt. Jupiter is weer iets groter. Dan krijg je de zon en dan zie je dat de aarde eigenlijk maar al een, een bolletje wordt. Sirius vele malen groter als de zon. Arcturus 26 keer zo groot als de zon. De aarde is niet meer te zien. Dan krijg je Aldebaran 46 keer groter als de zon. Dan krijg je Rigel 78 keer de zon. De zon is een klein stipje geworden. Dan krijg je Betelgeus 1180 keer groter dan de zon. Dan krijg je de grootste ster die op dit moment bekend is... 2000 keer groter dan de zon. De aarde is niet meer te vinden. En wat mij ontzettend verbaast... en mij enorm emotioneert is dat... we hebben een grote reis gemaakt naar Canada. We hebben over 6000 kilometer land gevlogen. Je ziet daar bergen liggen, grote meren, grote bossen. Je voelt je eigen heel klein... En dan zie je wat God geschapen heeft. En dat God dan op de aarde die er maar een klein stipje is in het hele grote heelal. En deze sterren, dat zijn allemaal nog sterren in de melkweg. Waarvan er dus vele meerdere zijn. En dat God dan zegt, André, ik ken jou. Ik heb jou op het oog. Ik wil met jou een relatie. Onvoorstelbaar. Ik kan er niet bij. Dat je zo'n stofje bent en dat God dan zegt, die dan zoiets geweldigs geschapen heeft... Dat hij ons wil kennen. Om er even ja, wat over te zingen zou ik graag opwekking 407 willen zien. Hoe groot zijt gij? Nou, wat er dan nog bij komt, is ja, dat je een beetje ootmoedig wordt. Hè? Dat je niet meer zo makkelijk, als je dit jaar gaat beseffen, dan ga je niet meer zo makkelijk zeggen: Ik heb de antwoorden, ik weet het. Het is zo ontzettend groot en God is zo ontzettend groot dat wij denk ik maar als mensen maar een heel klein stukje daarvan kunnen begrijpen. Dan gaan we nu kijken naar de roeping van Abram. Genesis 12, vers 1. De Heerde nu zei tegen Abram: Ga uit uw land, uit uw familiekring, uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken, uw zegenen en uw naam groot maken, en u zult tot een zegen zijn. Blijkbaar zijn er dus verschillende dingen. Dus een groot volk maken, dat is niet de zegen. U zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. He, gebiedende wijs, u zult tot een zegen zijn. Als eerst een groot volk. Nou, hij heeft verschillende nakomelingen gehad. Ismaël, daar komen we straks nog even op terug. Isaac, allebei kregen ze twaalf zonen uitgegroeid tot een gigantisch volk... of grote volkeren. Hij heeft later nog bij Ketura ook nog kinderen gekregen... die ook uitgegroeid zijn tot wat grotere volkeren. Dus dat is waar geworden. Een groot volk is Abraham zeker geworden. U zegenen, waar zat die zegen dan in? Nou, ik denk dat die zegen, wat Paulus ook schrijft... dat die zegen is dat hij de grote erfgenaam... dat hij de voorvader was van de grote erfgenaam... van Jezus Christus... Waarin de grote zegen is voor heel de aarde. En dat is eigenlijk ook wat bedoeld wordt met u zult tot een zegen zijn. Dat is daarin gelegen, maar daar komen we straks nog op terug. En dat zijn naam groot gemaakt is, dat is ook wel zo hè. Abraham wordt altijd als eerste genoemd de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan deze, ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nou, dat was eigenlijk mijn vraag. Hè. Wat kunnen we daar nu van zien? Is dat nog steeds zo? Of is dat iets wat toen gold en eigenlijk in de loop der geschiedenis langzaam weggevaagd is? Nou, daar komen we vanzelf tegen. Hoop ik het antwoord daarop. En toen ging Abraham op weg, zoals de Heer tot hem gesproken had en Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. En zoals ik al zei, in datzelfde jaar is zijn vader ook overleden. Abram had niet zo'n grote reis te maken als wat Haran van plan was, of uh, Tera. Vanuit dit gaat hij dus naar Canaan. Het lijkt niet zo'n groot stuk, maar het is door bergachtig gebied. En zeker in die tijd was het een gigantische reis. Hij ging dus emigreren. Dat is tegenwoordig al een enorme opgave... Wij zijn dan bij een zus van Annemiek geweest... die dan twee jaar terug emigreerd is. Nou, Als je die verhalen hoort wat hun allemaal moeten meemaken... en door moeten maken in het tegenwoordige... moderne wereld eigenlijk... dan denk ik dat die stap van Abraham... dat is gigantisch geweest. Dat is onvoorstelbaar dat hij het met heel zijn hebben en houden... van het ene land naar het andere land is getrokken. Er zullen geen mensen aan de grens hebben gestaan... Uh, Canaan is vol... Nu heeft hij geen recht. Hij hoeft niet te komen. Ik denk dat dat totaal niet uh, in vragen was in die tijd. Nee, hij mocht zijn eigen vrij daar vestigen. Samen met Lot. En met alles wat hij bij zich had. Hij is vertrokken. Abraham nam en zijn vrouw en Lot, de zoon van zijn broer... en al hun bezittingen die ze verworven hadden... En de mensen die ze in zijn haren verkregen hadden. en ze gingen op weg. naar Canaan te gaan. En ze kwamen in land Canaan. En Abraham trok door dat land heen. tot aan de heilige plaats bij Sichem. tot de eik van Moren. Nou, dat is raar. Een heilige plaats van Sichem. Er was helemaal geen heilige plaats bij Sichem. Ik heb het opgezocht, maar. er was op dat moment geen heilige plaats bij Sichem. Waarom niet? De Canaan niet te wonen in dat land. Wat blijkt, dat is er later, je kunt het ook een beetje zien, hè? het is uh, schuin gedrukt, ze hebben dat later ertoe toegevoegd. En dat heeft als reden de volgende tekst. Hij bouwde daar een altaar. En omdat hij daar een altaar voor de Heer had gebouwd, die hem verschenen was, is dat er later toegevoegd. De heilige plaats bij Sichem. Maar eigenlijk stond er, hij ging door dat land heen tot aan de plaats Sichem. De Heere verscheen daar aan Abraham. En belooft hem. Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Dus heel concreet. Het land waar hij op dat moment zit. Dat krijgt hij met zijn nageslacht. En toen bouwde hij daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Hij bouwt daar alleen een altaar. Als een soort bewijs dat God hem daar verschenen is. Pas later bracht hij op naar het bergland ten oosten van Bethel. En hij zette zijn tent op tussen Bethel en in het westen en Ai in het oosten. En daar bouwt hij voor de Heer een altaar en riep de naam van de Heer aan. Het is de eerste keer dat er vermeld wordt dat Abraham de naam van de Heer aanroept. Daarna was het initiatief steeds bij God. En hier neemt Abraham voor de eerste keer zelf initiatief om de naam van God aan te roepen. Dus blijkbaar is er wel iets veranderd in de tussentijd dat hij wegging uit Haran. En het moment dat hij dus in Canaan aankomt, in zoverre veranderd dat hij de naam van de Heer gaat aanroepen. Op het moment dat Abraham God aanroept, sloot de Heer een verbond met Abraham. En God zegt: Aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Aan uw nageslacht, dus niet aan Abraham. Maar aan zijn nageslacht is dit land gegeven. Van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. En dan worden er een aantal volken genoemd die daar dus woonden. En die dus onderdeel waren van het gebied wat hem toegewezen werd. En welk gebied is dat nou? Nou hier loopt de rivier van Egypte die genoemd wordt. Vaak wordt gedacht dat het een Nijl is, maar het is niet een Nijl. Het is El Arish. ...waar die El Aris wordt er genoemd. Dat is door de meeste geleden wordt dat als de rivier van Egypte beschouwd. Hij ligt ongeveer 28 kilometer op het kortste gedeelte van de huidige grens van Israël vandaan. Nou, die rivier die loopt dus van de Rode Zee zo naar de Middellandse Zee. Ook ten tijde van Ezekiel wordt hij vernoemd... ...dat dat dus, zeg maar, dus de grens zou moeten zijn van tussen Israël en Egypte... Dus het grootste gedeelte van de Sinai behoort dus tot Egypte. En dat wordt de wildernis van Egypte genoemd. Dan wordt de uittocht ook al een heel wat anders. Want ze moesten dus uit Egypte trekken. Als ze dan rechtstreeks dus door de Sinai naar Canaan waren getrokken. Dan hadden ze dat hele stuk nog steeds in Egypte gezeten. Dat geeft aan dat ze dus een hele andere weg gevolgd hebben. Maar daar komen we misschien nog later op. Dat is de ene grens. De tweede grens is deze grens. De rivier de Eufraat. Dat betekent dat dit de grens is. Nou, dan praat je dus over dit hele gebied. Wat aan het grondgebied is. Wat toegewezen is aan het nageslacht van Abraham. Om even te kijken in de tegenwoordige. Dan praat je dus, dan praat je dus over de helft van Irak. Een stuk van Syrië. Libanon, een stukje van Egypte, Jordanië helemaal en een stukje van Saoedi-Arabië. Dus dit gebied, daar praat je over. En wat valt je dan op als je dus in de tegenwoordige tijd kijkt? Nou, dat gaan we nu even zien. Al deze volken worden genoemd, ook bij Jozua. Een hele hoop volken. De Libanon wordt genoemd waar de zon op komt. De berg Hermon. Alles wordt precies nauwkeurig vernoemd. En wat dan enorm opvalt is dat Isis, wat net ook al genoemd werd door Marcel, die is bezig om hier het kalifaat weer opnieuw in te stellen. En dat gaat dus, het name, de kern daarvan, is dus het grote gebied wat God toegewezen heeft aan het nageslag van Abraham. Dus het gaat over een geestelijke strijd. Isis is niet zomaar bezig, maar als Isis het voor elkaar krijgt om dit hele gebied in handen te krijgen, dan lijkt het erop dat dus de God van Isis gewonnen heeft. En dat zal niet gebeuren. Dat zal niet gebeuren, want God heeft dit beloofd, het hele grote gebied, aan zijn volk, aan zijn nageslacht. Goed, dan gaan we even in op Lot. Lot ging met Abraham mee, maar hij had ook kleinvee en runderen en tenten. En dat land liet niet toe dat ze bij elkaar woonden. Want ze hadden veel bezittingen, zodat ze niet bij elkaar konden wonen. Nou, dat is niet te begrijpen. God zegt tegen Abraham, ik maak jou een ontzettend groot volk. Of volkun eigenlijk. Je kunt zelfs niet eens tellen. Ga naar buiten, kijk naar de sterren, probeer ze te tellen. Dat ga je niet lukken. Zo groot wordt jouw volk. En nu zijn ze maar met z'n tweeën. Alleen Abraham is wat hij heeft, en, en Lot. En het land kan hun niet bevatten. Ik kan het niet bevatten in ieder geval. Dat dat een probleem is. Hoe kan dat nou? Nou, dat zien we hier. Er ontstond oneenigheid tussen de herders van het vee van Abraham... en de herders van het vee van Lot. Maar er staat wat bij. Bovendien woonden in die tijd de Canaanieten en de Verenzieten in dat land. Ik denk dat dat een groot gedeelte van het probleem was. Er ontstond dus... problemen over de weidegronden... En dat gaf zoveel onenigheid dat ze eigenlijk niet bij elkaar konden wonen. Nou, Abraham is een vredelievend vorst en zegt tegen Lot. Laat het toch geen onenigheid zijn tussen mij en jou en tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn. En het bestaat niet dat als wij broeders zijn, dat we niet samen kunnen leven. Nee, sterker nog, wij moeten oplossingen verzinnen, zodat we toch verder kunnen en samen verder kunnen. Nou, dat gebeurt ook. Hij zegt, ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch van mij af? Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. Als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. Maar is dit waar? Lag heel het land open voor Lot? Nee, het was aan Abraham beloofd. God had heel duidelijk tegen Abraham gezegd. Abraham, dit land is voor jou nageslacht. Niet voor Lot. Lot is daar helemaal niet in vernoemd. Hoe komt Abraham erbij om dit te zeggen? Ligt heel het land niet voor je open? Het lag helemaal niet voor Lot open. Lot had er geen recht op. Abraham gaat niet te raden bij God wat hij had moeten doen. Hij had een God moeten vragen: Heer, hoe moet dat nou? Wij kunnen niet met z'n tweeën in het land wonen. U heeft mij ontzettend veel nakomelingen beloofd. Waar moeten die dan wonen? Hoe heeft u dat gepland? Hoe moeten we verder? Helaas, dat gebeurt niet. En Lot sloeg de oog op en zag dat heel Diodaan vlak de Rijk aan water was... voordat de heren Sodom en Gomorra de gronden gericht had. Was ze in de richting van Zobar, dat is een beetje aan het einde van de Dode Zee... als de hof van de heren, als het land Egypte. Dan moet je denken aan het land Goossen, waarover gesproken wordt ten tijde van Jozef. Nou, wat Abraham doet is heel erg genereus, hè? Maar helaas, hij raadt de heren niet. Hij laat Lot instappen in zijn belofte. Hij had de belofte gekregen en hij zegt tegen Lot: Joh, kom er maar bij. Neem ook maar een stuk van het land in bezit. En dit is de start van het eerste probleem. Lots nakomelingen zijn de Moabieten en de Ammonieten. Eigenlijk had dus dat stukje moeten komen van. Uh, dat Abraham dus zeg maar in ruil voor vrede land weggeeft. En dat is dus niet veranderd. Want dat hele gebied waar we het nu over hebben... dat is dus de Westbank. Wat dus valselijk de Westbank genoemd wordt. Dus het is niet zo verwonderlijk... dat de Moabieten en de Ammonieten, de Arabieren... zeggen dat land is van ons. Dat is door Abraham aan lot gegeven. Abraham is heel lichtzinnig omgegaan... met zijn belofte... en heeft een stuk weggegeven... wat heden ten dagen nog steeds een probleem is. Op dat moment gaat Abel zich ook realiseren. Ja heren, wat zult u mij dan geven? Want ik ga kinderloos heen. En de bezitter van mijn huis, dat is Eliezer. Het was een hele normale gang van zaken in die tijd. Dat als ze kinderloos waren, dat is dus de belangrijkste knecht... of de belangrijkste slaaf, net hoe u het leest... dat die dus zeg maar de erfenis kreeg... Dus het was helemaal niet zo'n verkeerde redenering van Abraham. dat hij zegt, nou ja, Eliezer, die wordt dan mijn erfgenaam. En hij zal er al best wel stappen in ondernomen hebben, hij zal hem al opgeleid hebben. onder hebben we zijn grote rijkdom om dat over te nemen en dat te gaan besturen. Verder zei Abraham: zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven. En God had het wel beloofd, hè? Dat is eigenlijk het verwijt wat er achter klinkt. We had het wel beloofd, maar ik heb het niet gekregen. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. En dat is cruciaal. Iemand die in mijn huis geboren is. God had gezegd dat Abraham nageslacht zou krijgen. Abraham maakte van iemand die in mijn huis geboren is. Nou, ze gaan ervan uit dat Eliezer ook in zijn huis geboren was. Dus het was een slaaf die dus in zijn huisgezin geboren was... En van daaruit dus rechtstreeks het bezit van Abraham waar hij over kon beschikken. Maar dat was niet wat God gezegd had. En daar reageert God op. Want God wordt aangesproken op zijn belofte. En God zegt. Nee, deze man zal uw erfgenaam niet zijn. Maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt. Die zal uw erfgenaam zijn. Dus Abraham maakte ervan die in mijn huis geboren is. Maar God gaat terug naar de oorspronkelijke belofte en zegt, nee Abraham, ik bedoel iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt. Die zal uw erfgenaam zijn. Nou, helaas gaat Abraham daar ook weer mee aan de haal, maar daar komen we straks even op. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren als gij ze kunt tellen. Nou, er zijn filmpjes op internet ook te zien van hoe groot zeg maar de... Sterrenhemel is en als je dus verder gaat kijken naar de verschillende uh, melkwegstelsels en zo, dat is, dat is onvoorstelbaar hoeveel sterren er zijn. Niet te tellen. Hij nou, zegt dat al, als je ze kunt tellen, nou, ik denk niet dat er iemand is die ze kan tellen. Maar God zegt tegen Abraham, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Onvoorstelbaar veel. En Abraham geloofde in de heren en God rekende hem dat tot gerechtigheid. Hele belangrijke zin. Abraham geloofde in de Here en God rekent tot tot gerechtigheid. Maar dan dan komt de vrouw om de hoek. Sarai. Maar Sarai, de vrouw van Abraham, had hem geen kinderen geschonken. Sarai heeft nooit haar naam genoemd gehoord. De belofte was aan Abraham maar Sarai, ja, die bungelt er eigenlijk een beetje bij. Was ze het daarmee eens? Had ze er ook vertrouwen in dat Abraham een erfgenaam zou krijgen? Er staat verder niks over in. Maar ik kan me indenken dat er best af en toe wel eens wat gerommeld heeft in die tent. En dat proef je een beetje op dit moment dat Sarai bepaalde voorstellen gaat doen. De belofte was aan Abraham gegeven... Zij was er niet bij genoemd. Vandaar dit voorstel. Joh, ik heb een Egyptische slavin. De naam Hagar. De overlevering, de overlevering zegt dat Hagar... Op het moment dat Abraham en Sarai naar Egypte waren gegaan... Om te vluchten voor de hongersnood. En dat Sarai dus door de farao in beslag genomen werd. Dat ten tijde dat hij dus kwam, dat ze getrouwd waren... Dan krijgen ze allerlei... Uh, geschenken mee en een van die geschenken was dus volgens de overlevering Hagar die een dochter van de Farao was dus die een prinses was of het waar is weet ik niet maar dat staat in de Joodse overlevering Sarai zegt tegen Abraham zie toch de Heere heeft mijn baarmoeder gesloten wat een verwijt hè? het is de schuld van de Heere, zodat ik geen kinderen kan krijgen Kom toch bij mijn slavin. Misschien zal ik uit haar nageslag krijgen. En Abraham luisterde naar de stem van Sarie. Hier geloofde hij in de heren. En nu is het ineens helemaal weg. Hij luistert naar de stem van Sarie. En dan. Dan krijgt hij een relatie met Hagar. Ze krijgen een zoon. En Abraham gaf zijn zoon, die Hagar gebaat had... De naam Ismaël. En de naam Ismaël, die betekent God hoort of God luistert. Met andere woorden, ze pakken een heel ander pad. Ze krijgen een zoon en ze noemen, ze willen God er toch nog bij betrekken. Dus geven ze hem de naam God luistert. Met andere woorden van, we hebben gekregen wat, we, wat hij beloofd had. En God heeft dus door deze truc toch de zegen gegeven. Ik heb een nakomeling. En Abraham was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël bij Abraham baarde. Dat geeft het tweede probleem. Israëls nakomelingen zijn de Ismaëlieten. Daar komen we ook nog later op terug. Wat dat voor effect heeft gehad op Israël. Dan is het 13 jaar stil. 13 jaar heeft Abraham niks meer van God gehoord? Of misschien andersom, heeft God niks meer van Abraham gehoord? Er staat niks over in dat, dus in die 13 jaar, dat er enige. dat er iets was tussen God en tussen Abraham. 13 jaar is hij stil. En dan wordt hij 99 jaar. En dan verschijnt de Heer weer aan Abraham. En zegt tegen hem: Abraham, ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht. En wees oprecht. Met andere woorden. Jij was niet oprecht. Jij bent niet oprecht geweest voor mijn aangezicht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u. En u uitermate talrijk maken. Dus hij komt weer terug op de belofte die hij gegeven had. Ik zal u uitermate talrijk maken. Toen weer op Abraham zich met het gezicht ter aarde. En God sprak met hem. Dus Abraham verootmoedigt zich gaat er eigenlijk mee akkoord zou je zeggen. En God sprak met hem. En God zegt, wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte van volken. U zult niet meer Abram heten, wat edele, uh, edele vader betekent, maar uw naam zal Abram zijn en dat betekent een menigte van volk, vader van een menigte van volken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generatie door tot een eeuwig verbond. Nou, dat is heel cruciaal. Hè? Tot een eeuwig verbond om voor u tot een god te zijn en voor uw nageslacht na u. Dus hier verbindt God zich met Abraham, zijn nageslacht, al hun generaties tot een eeuwig verbond om hun tot een god te zijn. Ik zal aan u en uw nageslacht, na u het land waar u vreemd bent, heel het land Kanaan als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een god zijn. Dat gaat over heel zijn nageslacht. Zou je kunnen concluderen op dit moment? Dus over heel zijn nageslacht. Nou, hij had al Ismaël. Gaat het dan ook over Ismaël? Heeft Ismaël dan ook recht op het land Kanaan? Is dat wat God hier zegt? Dat Ismaël ook als een eeuwig bezit gekregen heeft. Verder zei God tegen Abraham. U moet vrouw Sarai niet meer Sarai noemen. Maar haar naam zal Sarah zijn. Nou, Sarai betekent prinses. En Sarah betekent vorstin. Dus eigenlijk op dit moment wordt Sarah eigenlijk bevorderd. Van prinses, wat de belofte was. Hè? Prinses is altijd een belofte om te zeggen maar... Koningin of uh, voorstin te worden. Hier zegt God al van Sarai. Prinses ben je af. Jij wordt vorstin." Ik had hier een foutje gemaakt. Ik had de meeste namen had ik opgezocht in de strong. Uh, Sarai had ik even op internet opgezocht. En toen kwam ik tegen dat Sarai genoemd werd. Um, weet jij wat het was? De twistzieke. De twistzieke. En dan dacht ik, nou, ja, ik kan me iets bij, bij indenken. Ze zal dan misschien een hele hoop rumoer hebben gemaakt in de tent. Ik kwam er later achter. Het zat me toch niet helemaal lekker. Ik denk, ik ga toch even opzoeken in strong wat het is. Nou, in strong zeggen ze van het Hebreeuwse is dus prinses. En ik kwam erachter dat dus de bron op internet, dat die dus islamitisch was. En dan valt het helemaal op zijn plekken. Natuurlijk zullen de islamieten zeggen, nee, die zeggen nog steeds... Ismaël is de oudste, Ismaël werd ook geofferd. Dat was niet Isaac, dat is allemaal afgepakt door de joden. Maar Ismaël was de oudste, Ismaël had recht op alle beloftes en alle zegeningen. En de moeder van Ismaël is Hagar. En Sarai, ja, dat was degene die de problemen veroorzaakte. Als Sarai zich had, nou had overgegeven aan het hele gebeuren... en dat Ismaël de erfnaam was... ...waar er helemaal geen problemen ontstaan. En dan krijgt Sarah... ...of Sarah krijgt dan ineens ook... ...wordt erbij betrokken... ...want ik zal haar zegenen... ...en ook uit haar een zoon geven... ...ja, ik zal haar zo zegenen... ...dat zij ze tot volker zal worden... ...er zullen koningen van volk uit haar voortkomen. Nagenoeg dezelfde zegen die Abraham krijgt... ...krijgt nu Sarah. Het is de eerste keer dat Sarah dus zo wordt aangesproken... ...via Abraham... ...met een enorme zegen... Dat zal heel wat gedaan hebben met Sarah, denk ik. Maar Abraham is er helemaal niet mee eens. Abraham werpt ze met zijn gezicht de aarde en lachte. Hij zei in zijn hart, zal bij een honderdjarige een kind geboren worden en zal Sarah die negentig jaar is baren? Hij gelooft er helemaal niets van. En het is ook niet nodig voor hem. En dat blijkt uit het volgende vers. Hij zegt tegen God, och, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven? Met andere woorden, de vervulling is er al. Het is allemaal klaar. Ik heb een erfgenaam. erfgenaam is nu 13 jaar oud. Ik ben hem bezig aan het opleiden. Hij wordt mijn opvolger. Alles is klaar. Waarom nog een hele hoop toestanden uithalen om nog een kind? Ik zie het helemaal niet zitten. Ik ben bijna 100 jaar, zeg. Moet ik weer een kind? Uh... Nou, voor mij hoeft het niet. Heer, u bent fout. Doe dit maar gewoon zoals het nu is. Toch is God daar niet mee eens. God zegt tegendeel. Uw vrouw Sarah zal u een zoon waren. En u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken. Tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. En heel fijntjes wordt er dan bij gezegd: Wat Ismaël betreft heb ik u verhoord. Niet zoals Abraham het bedoeld had, maar zoals God het bedoeld had. Zie, ik heb hem gezegend. En zal hem vruchtbaar maken. En hem uitermate rijk maken, of talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken en ik zal hem tot een groot volk maken. Nou, dat is allemaal waar geworden. Als je ziet wat het nageslacht van Ismaël is, dat is natuurlijk gigantisch. Dat is nog groter eigenlijk als je zou op eerste gezicht als Israël. Dus die is enorm vruchtbaar gemaakt. Maar dan, dan zegt God, mijn verbond echter zal ik met Isaac maken. De zoon die Sarah u volgend jaar op deze vastgestelde tijd zal baren. Dus geen verbond met Ismaël, maar wel een verbond met Isaac. En toen hij geëindigd had met hem te spreken, vroeg God van Abraham op. Abraham krijgt geen tijd meer om tegenwerpingen in te brengen. God zet er een punt achter. Dit is mijn plan en hier ga ik mee verder. God geeft zeven keer een bevestiging van het verbond met Abraham en zijn gezin. Hij geeft in Genesis 15, de landbelofte. Genesis 17, het eeuwig verbond van volken en de belofte om hun God te zijn. Hij sluit een verbond met Abraham en zijn nakomelingen. Heel Kanaan zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven en ik zal hun tot een God zijn. Hij geeft de besnijdenis als teken van het verbond. En hij geeft een verbond met de ongeboren Isaac. Paulus die zegt, ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Nou dat zien we eigenlijk al met Ismaël gebeuren. Ismaël is dus rechtstreeks uit Abraham. Abraham heeft echt voor hem gepleit, maar God heeft een hele andere gedachte. Ook niet omdat ze Abraham's nageslacht zijn, zei ze alle kinderen, maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. En dat is, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte, rond deze tijd zal er komen, en Sarah zal een zoon hebben. En in Galaten, wij nu broeders, zijn kinderen van de belofte, net zoals Isaac. En dat gaat dus over ons, want Paulus schrijft het dus aan de Galaten. Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was... hem vervolgde die naar de geest geboren was... zo is het ook nu. Wat zegt de schrift echter? Jaagt de slavin hen haar zoon weg... want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, we zijn geen kinderen van de slavin... maar van de vrije. Dan krijg je de vervulling. De Here nu zag om naar Sarah zoals hij gezegd had... en de Here deed bij Sarah zoals hij gesproken had. En dat is eigenlijk weer een vervulling... van de belofte die gegeven werd. Zara werd zwanger... en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom... op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. God doet niet zomaar iets toevallig... of zomaar op bepaalde tijdstippen. Nee, God gaat uit van vastgestelde tijden. Bij God klopt het. God maakt een plan en wijkt daar niet van af. En je zou eigenlijk kunnen zeggen... Het woord wat door God gesproken is, is vlees geworden. Nou, dat kennen we ook van Yeshua. Hè? Er wordt ook van Yeshua gezegd. Ik denk dat dit een soort vooraankondiging is, ook van Yeshua. Hij doet een belofte aan Sarah en aan Abraham. En het woord wat hij gesproken heeft, wat hier ook staat... Hij deed bij Sarah zoals hij gesproken had. Het woord is vlees geworden. En Abraham gaf zijn zoon die hem geboren was, die Sarah hem gebaard had... de naam Isaac... En Abraham besneed zijn zoon Isaac toen hij acht dagen oud was, zoals God hem geboden had. Dus Abraham voldoet aan het verbond wat ingesteld was om dus zijn zoon te besnijden. En Abraham was honderd jaar oud toen zijn zoon Isaac hem geboren werd. Onvoorstelbaar, hè? Ondanks alle misstappen van Abraham, de mens, blijft God zijn belofte trouw nakomen. Er komen wel consequenties en dat. Daar... Hoop ik het dan later nog over te hebben. Maar het blijft niet zonder gevolgen. Maar Gods trouw blijft tot in de eeuwigheid. En zijn plan gaat door. Gods plannen falen niet. De uiteindelijke zegen komt door zijn grote zoon Yeshua. Halleluja.